De lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, het kwam allemaal goed op de laatste dag van de Europese kampioenschappen Short Track. Voor eigen publiek in Heerdeveen leverden de aflossingsploegen een prachtige prestatie. Het gaat om de laatste bocht. Wordt het goud of zilver? Wordt het goud of zilver? Het wordt goud! Goud voor de eerste keer op het Europees kampioenschap voor de Nederlandse ploeg. Tweede Nederlandse goud. Ook de mannen winnen de aflossing. Sinky Knecht maakt deze dag helemaal volmaakt. Zometeen hoort u bondscoach Jeroen Otter over het oranje succes. De tennisfans kunnen zich gaan opmaken voor lange, lange nachten... Over drie uur precies begint de Australian Open en Timo de Bakker neemt het dan meteen op tegen de Fransman Gail vies Die wedstrijd wordt in een van de tennisstadions gespeeld. Ik heb wat meer, hij heeft wat meer ruimte om te rennen, dus ik kan hem wat meer laten lopen of, of andersom. Dus uh, nou ja, ik, uh, ik vond het een mooie baan, ik, uh, ik had genoten vorig jaar. Hopelijk uh, alleen dit jaar uh, gaan we met de winstenbaan af. Marcel Mesker praat ons zo direct bij over de kansen van de Nederlanders daar in Melbourne. De Nederlandse cricketploeg bereidt zich voor op het grootste toernooi... de Cricket World Cup. Ze zullen er wel van moeten genieten... Want de kans dat Oranje zich nog een keer plaatst is klein. Na dit jaar worden het aantal ploegen namelijk verkleind. Het is de macht van de sterkste die en de grootste die gewoon zeggen: Goh, wij willen dit feestje voor onszelf houden en we willen alles uh, wat uh, aan de weg timmert, uh, uh, willen we zeg maar, een beetje buiten houden. En verder aandacht voor een dag vol derby's in het Engelse voetbal. En Stijn Schaars vertelt waarom hij niet naar Griekenland gaat. Allemaal tot 11 uur in langs de lijn. Een dubbele primeur dus voor Nederland op het EK Short Track. Zowel de mannen als de vrouwen aflopsingsploeg pakten goud. En voor beide gold dat dat niet eerder is gebeurd. Individueel bleef het Oranje succes beperkt... tot een bronzen medaille voor Shinky Knecht in het algemeen klassement. Na alle huldigingen maakte Edwin Cornelissen de balans op... met de nieuwe bondscoach van Oranje, dat is Jeroen Otter. Het waren twee historische gouden medailles, Jeroen Otter... maar ik kon de coach nergens vinden tijdens de medailleuitreiking... Nou, ik stond gewoon in de tribune hoor, ja. van hoog bekijken, even genieten. Nou, twee keer Wilhelmers Wilhelmus achter elkaar, dus dat is natuurlijk ook altijd wel mooi. Yeah. En, en Nederland heeft toch een uh, Europese schaatstitel uh, dit jaar. Ja, precies, en ik zei al, dat is uh, historisch, nog niet eerder gebeurd uh, op de relay. Uh, is dat toch ook wel een beetje de invloed van een nieuwe coach? Nou ja, dat, dat hoop ik dan maar natuurlijk, hè. Ja, ja we, we hebben een, uh, deze zomer hebben, zijn we als goed bij elkaar gekomen... We Paar doelen gesteld. En een van echt het belangrijkste moment was op het Europese kampioenschap in Herenveen. Met ons thuisvoordeel zorgen dat we op het podium zouden komen. Nou, de bedoeling was het podium bij de heren. Nou, dat is gelukt met een bronzen medaille van Shinki. Bij de dames, helaas niet gelukt. En, uh, ja, in de relays zowel bij de dames en heren, dan nog op het hoogste is gevolgd. Dat is natuurlijk allemaal prachtig. Als we even inzoomen op die relays, je zag de afgelopen jaren dat Nederland wel tegenaan hikte, hè? tegen het podium. Bij de dames lukte het ook een aantal keren. Wat is het dat het nu wel lukt om echt de titel te pakken? Het begint allemaal met geloven dat je iets kan. Je staat op op een gegeven moment en op die dag zeg je, jongens, ik ga Europees kampioen worden. En op dat moment gaat je leven veranderen. Dat betekent dat je op een andere manier gaat trainen, op een andere manier je sport gaat beleven. Wat er anders is gedaan dit, dit jaar is, we schaatsen veel en veel meer. We staan echt vijf keer per week twee keer op het ijs. Een zesde keer, nog één keer en dan de zevende dag vrij. We zijn echt van acht uur s morgens tot, tot zes uur... of half zes middag zijn we op de ijsbaan aanwezig. En dan gaan ze s middags even naar huis eten, rusten... en dan komen ze weer terug om twee uur. En dat, dat is gewoon een, een stramien waarin we langzaam zijn gegroeid. Tenminste voor hun. En uh, ik doe dat al een x aantal jaren met mijn, met mijn buitenlandse rijders... En uh, ja, dat, ik zie dat dat vertaalt zich gewoon in goede resultaten. En als je het dan nog een keer vertaalt in twee keer goud, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk helemaal mooi. Dat is de trainingsarbeid, maar er is ook nog zoiets zoals het mentale aspect. Hè? Het mentale aspect, tuurlijk, maar dat, dat wordt ook gehard in de manier van trainen. Op het moment, me, mentaal kan je nog zo hard trainen als, als je het niet... Ten eerste ziet in, in trainingen dat het, dat het uitbetaalt, hè? Dat, dat we bepaalde dingen kunnen halen. Dat betekent rondetijden, de, de hoeveelheid rondes die we op een bepaalde tijd kunnen rijden, de, in, de interactie op het ijs, de inhaalmanoeuvres. Het, wij, wij zijn echt natuurlijk een sparringpartnersport. En alleen maar rijden doe je het niet. Hè? Zoals ik altijd zeg, short track is more than only speed skating. En dat betekent gewoon dat er nog heel veel aspecten bij dat harde schaatsen komen, komen ja. kijken. Even kijken naar het individuele verhaal. Shinky Knecht inderdaad op het podium allround. Um, hoe belangrijk is dat voor hem? Heel belangrijk. Het is de eerste keer dat hij op een podium staat. Nou, ik weet zeker dat hij uh, uh, nou echt die derde plaats top verdiend heeft. Uh, vrijdag uh, tweede op de 1500. Had iets meer ingezeten. Zijn 500 gisteren had ook iets meer ingezeten. En uh, vandaag zijn 1000 meter. Helaas voor hem. Uh, er waren wat mankementen aan, aan de schaats. En hij uh, ja, lag er vroegtijdig uit. Kijken we naar de dames. Jorien Ter Mors ging ook met hoge verwachtingen het toernooi in. Viel dan wat tegen, hè? Ja, dat ze die verwachting had, helemaal terecht. Meid rijdt goed, is... is sterk, uh, is snel en ja, dat het dan niet uit, uh, uitpakt. Ze had een beetje pech op vrijdag. Hè. Ze lag in uh, tweede positie met 100 meter te gaan, nog een rondje te gaan en uh, werd onderuit gereden. En, ja, en dan, uh, dan ben je met, met lege handen. Hoe verklaar je het afgezien van, uh, van de pech? Uh, me mentaal. Ze, ze, ze zit uh, uh, in een positie dat ze nu voor het eerst eigenlijk een kanshebster is op, op een, een podium of in ieder geval op heel veel finale plaatsen. Met alle druk van dien? En dus met alle druk van dien. En ja, en als dat iets is waar je nog niet aan, aan gewend bent, ja, dan heb je sommige mensen die daar wat uh, nou ja, doorheen gaan en die, die voelen die druk niet. Die voelen gewoon een duizend millibar druk zoals iedere ander dat voelt. En je hebt mensen die dat zich iets meer aantrekken en, en, ja, en dan bezwijken eigenlijk onder, onder die spanning. Wat kan je daaraan doen als coach? Uh, heel veel uh, dit soort wedstrijden rijden. Hè, op wereldbekerwedstrijden zorgen dat je, dat je die prestatiedruk omhoog gooit. En ook voor jezelf. Hè, uh, winnen, wendt. Op het moment dat je wint. En dat wil niet altijd zeggen dat je een finale wint. Maar ook een voorronde winnen. En een kwartfinale winnen. En een halve finale winnen. Dan uh, zie je dus dat, dat dat winnen uiteindelijk zich gaat vertalen in uh, winnen van finales. Is het voor de toekomst gewoon verder gaan op de ingeslagen weg? Tuurlijk. Uh, we zijn goed ingeslagen, maar elke dag is weer anders en ik kan ook niet in de toekomst kijken helaas. Dus uh, ook daar moeten we gewoon op een gegeven moment zeggen van ja, goed evalueren, kijken hoe we weer kunnen verbeteren. En uh, uiteindelijk, ja, dit zijn leuke successen, maar uh, het is net als in de beurswereld, uh, resultaten uit het verleden, die uh, hebben geen garantie voor de toekomst. En zeggen wij nou over een paar jaar, ja, dat EK in of in 2011, daar is het eigenlijk allemaal begonnen? Nou, laten we dat afspreken met elkaar. No more fear of flying. Gary Brooker. Over een paar uur begint het eerste Grand Slam tennis toernooi van het jaar. In de zomerzaar Melbourne beginnen drie Nederlanders aan het hoofdtoernooi van het Australian Open. Bij de mannen werden Timo de Bakker en Robin Haase direct toegelaten. Ranska Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi. En Marcella Mesker gaat de komende twee weken dus weinig nachtrust krijgen. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Heb je er wel zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Zeker ja. in de eerste dag, want dat is meteen raak voor ons. Beloofde het om een mooie oceaan open te worden? Eh. Um. Ik denk het wel. Het is eigenlijk ieder jaar mooi. Wij zitten hier in het uh, kwakkelende, koude Nederland. Grieperig uh, voor de buis straks. En dan zie je die prachtige, zonnige, beelden, blauwe luchten, zwetende tennisers. Naast nou, toch prachtig om te zien. Ja, uh, goed, zoals gezegd, drie Nederlanders en het begint al direct voor ons vanavond uh, laat vannacht. Timo de Bakker is de hoogst genoteerde Nederlander. Hij speelt tegen de Fransman Geelmon Fies.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 Ja, nou, ik denk dat uh, Timo dat eigenlijk wel heel goed uh, omschrijft. Uh, hij speelt graag tegen iemand als uh, Monfils. Uh, ik denk dat het een fantastische, mooie, lange partij gaat worden. Uh, drie keer gespeeld, uh, hij heeft uh, één keer gewonnen. Dat was dus waarom, de deze wedstrijd. Waarom, waarom lang? Een lange partij, omdat ja uh, wat de bakker al aangeeft, is niet iemand die meteen uh, scoort, die ook van rallies houdt, die van spectaculaire punten houdt, die lekker wil rennen. Nou, de bakker wil dat eigenlijk ook. Als je nog kan herinneren hoe de bakker bij de US Open door Söderling werd weggemapt. Mm -hmm. Service, forehand, wegpunt. Nou, daar houdt de bakker helemaal niet van. Hij wil juist lekker een beetje in die rally komen, en dan eens een keer een dropshotje. En ja, de bakker is getalenteerd. Hij kan alles. Dus hij gaat ervoor staan. Ik verwacht een goede en hele lange partij. Of die gaat winnen, ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal van een paar puntjes afhangen. Het blijft natuurlijk zwaar als je tegen de nummer 12 van de wereld speelt. Ja, Zijn voorbereiding was ook niet in dennerend hè, van de bakker. Uh, veel verloren. Klopt, Brisbane en Oakland. Twee uh, voorbereidingstoernooi. Twee keer verliest hij in de eerste ronde. Oakland een beetje pech. Een tiebreak in de derde set tegen de Duitser Peschner. Maar goed, dat, dat, dat neem je toch mee naar zo'n toernooi. Dus uh, dat is lastig. Nou is het voordeel bij een, een Grand Slam je moet drie sets winnen. Dus ook al als je een eerste set verliest en je bent een beetje nerveus... en je hebt niet zoveel vertrouwen, dan heb je nog steeds kans. En dan kan hij zich nog altijd terug in die wedstrijd vechten. En en is niet in allerbeste vorm ook, of...? Het bericht wat uh, doorkwam. Hij speelde een uh, demonstratietoernooi. Haalde daar de finale, de Couillon Classic. Verloor van Joert. Maar uh, kreeg last van zijn rug. En gaf die tweede set eigenlijk een beetje fluitend weg om zichzelf te beschermen. Nou is Monfies een rare quibus hoor. Die heeft altijd wat, vaak geblesseerd. Gebeurt soms ook tijdens wedstrijden. Dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Goed, Monfies moet fit zijn. Wil hij van de bakker winnen? Want ja, de bakker staat wel 46 in de wereld. Nou, we zijn benieuwd. Uh, stel nou dat hij wint. Krijgt hij dan nog zwaarder? Of, of is het juist een voordeel dat je dan meteen tegen een geplaatste speelt? Nou, als je een geplaatste in de eerste ronde hebt, dan heb je in ieder geval in de tweede ronde heb je het een, een stuk makkelijker. Dus dan krijg je ongeplaatste uh, spelers. Um, ja, nou ja, hij gaat dan uh, waarschijnlijk uh, door en dan speelt hij tegen Cuevas of Jean. Nou, dat is allemaal heel erg uh, koffiedik uh, kijken. Ja, dat is waar. Uh, misschien Roddick, maar dan moet hij wel heel ver komen. Ja, laten, we nog, laten we eerst maar eens een potje winnen, althans uh, hij. Uh, dan die andere Nederlander, Robin Haasen, Heeft op papier een wat makkelijkere loting? Klopt. Hij speelt uh, tegen Argentijn Berlok. Nou, uh, die staat uh, uh, lager, uh, wat lager dan... of, of ongeveer dezelfde plek uh, als hij, ergens tussen 60 en 70. Maar wel een gravel specialist. is een Argentijn. man die veel challengers speelt, dus niet op het allerhoogste niveau. Dus het zal zeker geen speler zijn die het hazen uh, onder druk zal zetten. Het misschien heel erg moeilijk uh, zal maken qua tempo. En, en hazen zit lekker in zijn vel, hè? Ja, absoluut. Hij heeft al vijf singles achter de rug. Kwartfinale in Shanghai... In in Oakland ook een goede eerste ronde gewonnen. Uh, hij heeft een dubbelfinale gespeeld in Chennai. Dus nou ja, dat is ook weer een andere discipline. Hij heeft alles goed geoefend. Dus uh, ja, een betere voorbereiding dan dat kan je niet hebben. Hij bulkt van het zelfvertrouwen. Hij heeft er zin in en hij heeft een goede loting. Ja, Haasten speelde vorig jaar ook in Australië. Toen verloor hij in de eerste ronde van Thomas Berlich. Nou ja, kijk, uh, vorig jaar was dit uh, mijn derde, vierde toernooi, uh, de OCEAN Open. En moest ik gelijk tegen de, een uh, top 10 speler. En uh, ja, had ik gewoon uh, geen kans. Uh, ik had ook geen zelfvertrouwen en ik had geen wedstrijdritme. Nou, nu heb ik dat wedstrijdritme heb ik weer. En ik heb ook het vertrouwen weer dat ik tegen die jongens uh, goed kan spelen en ook kan winnen. En, uh, en dat is gewoon het grote verschil. Ja, Marcel, toen kwam hij net terug hè, van zijn blessure. Klopt, dat is een heel ander verhaal. Haas heeft het gewoon uitstekend gedaan. Hij is niet voor niets genomineerd tot beste comeback-speler van het jaar... door alle collega-pro's. Dus dat geeft wel aan dat hij fantastisch 2010 terug is gekomen aan de wereldtop. En ja, hij heeft er echt zin in om weer een stap te gaan maken. We hebben vaker dit soort gesprekken gehad aan de vooravond van de Grand slam Tour. En dan komt altijd die vraag... wordt het weer een strijd tussen Nadal en Federer bij de mannen? Ja, ik, uh, ik zou niet weten wie, wie, wie anders. Nee. Uh, het mannentennis blijft heel interessant op dit moment. En met name doordat je twee ja, van zulke tennisfenomenen hebt. Nadal, de nummer één op dit moment... Um, kan voor zijn uh, carrière-slam gaan. Uh, dat wil zeggen, vier Grand Slams achter elkaar winnen. Want uh, ja, hij won natuurlijk vorig jaar Roland Garros. Hij won Wimbledon en de US Open. En als je er dan vier op rij wint, ja, dat is dan weer iets heel bijzonders. Het is weliswaar niet in één kalenderjaar, maar het is wel vier op rij. En ja, dat hebben ooit maar twee spelers eerder gedaan. Dan Butch, nou, dat was ergens in de dertige jaren. En Rod Laver, de laatste man die dat deed, was in 1969. Dus er staat wat op het spel voor Rafa... Uh, niet helemaal lekker in vorm. Hij was grieperig bij het eerste toernooi van het jaar in Doha. Verloor daar eigenlijk vrij simpel van David Denko in de halve finale. Maar ja, schijnt wel weer na wat antibiotica op de been te zijn. En wat fitter. Uh, zweet wat extra. En uh, ja, hij heeft natuurlijk wel twee weken om daar overheen te komen. En dan hebben we Federer, ja... Uh, die man die is natuurlijk ontzettend goed geëindigd uh, in 2010... Uh, met het uh, uh, winnen van het, uh, uh, ja, het, het Masters toernooi in Londen. Hij heeft ook in Doha zonder setverlies iedereen van de baan geveegd. Eigenlijk kun je zeggen, sinds het aantrekken van die Amerikaanse coach Paul Anacone, dat hij uh, ja, een soort nieuwe inspiratie heeft. Wat agressiever tennist, wat dichter op de baseline staat. Zijn backhand wat meer doorslaat. Allemaal elementen die hem weer ja, uh, aan het denken hebben gezet. En hem weer uh, terug naar uh, ja, waar hij die, waar die ooit stond, die onaantastbaarheid op de eerste positie. Dus wie weet, ik denk dat Federer uh, ja, het Nadal ontzettend moeilijk gaat maken. Maar jij, jij zegt, euh, het is heel interessant, het mannetens, maar meteen zeg je ook weer bij Nadal en Federer steken met kop en schouders bovenuit. Ja, je hebt bij de mannen Nadal en Federer nummer 1 en 2. Dan een tijdje niet. Maar ja, dan komt er nog een hele leuke, ijzersterke groep achteraan. Van Djokovic, van Söderling, van Murray, van Roddick, van Davidenko. Denko. Het Songa doet het misschien ook wel weer goed op deze ondergrond in Australië. deed hij al eerder. Hele goede tennissers die toch allemaal hun uh, ja, steentje bij zullen dragen... denk ik, aan een fantastisch mannentoernooi. Maar ja... Je moet altijd weer teruggaan naar Federer Nadal. Ze steken er inderdaad altijd met kop en schouders bovenuit. Dan de vrouwen. Daar ging Orange Rus via de kwalificaties door naar het hoofdtoernooi. Daarin speelt ze tegen een Amerikaanse vrouw, Bethany Matic-Sands. Kan je daar iets meer over vertellen? Over die vrouw? want ik ken haar niet goed. Nee, is natuurlijk niet een hele grote naam. Het is wel een hele goede subtopper. Staat net in de top 50. Ze is de nummer 48. Eigenlijk is ze meer bekend om haar rare outfits. Het is een nou, echte madame als ze op de baan is. Ze, ze komt met baseball-outfits, met hele hoge kniekousen. Ze is wel eens met een cowboy-hoed gaan tennissen. Nou, dat is natuurlijk van de baan gehaald door de referee. Dat mocht niet. Uh, dus ze gaat wel eens te ver met haar outfits. Maar dan op een, uh, ja, op een gekke manier. Daar valt ze heel erg door op. Maar het is wel een, een echte Amerikaanse vechtjas. Uh, speelster die in vorm is. Uh, won het uh, toernooi de Hopman Cup, het, het, het mixtoernooi samen met John Isner. Dat is een soort Davis-cup, maar dan man en vrouw samen. Mm -hmm. uh, ze stond in Hobart het toernooi, in de finale. Uh, dus ze heeft een uitstekende voorbereiding. Dus het zal een pittige partij worden voor Aranska Rus. Maar ja, uh, ze staat uh, frank en vrij in het hoofdtoernooi. Heeft niets te verliezen. En ja, het is natuurlijk geen Kleisters, Hene of uh, Wozniacki. Ja, ze kan, ze kan vrij uitspelen. Hè. En al, al, al heeft de Oceania Open al eens een keer gewonnen, hè? als junioren? Als junior. Als junior uh, ze heeft natuurlijk in het circuit een aantal jaren terug... het heel erg goed gedaan. Uh, ja, is uh, twee jaar geleden ook uh, die overstap gaan maken naar de senioren. Heeft het daar toch wel wat moeilijker mee? Afgelopen jaar heeft ze niet die stap naar die uh, top 100 kunnen zetten. Ze staat zo uh, net uh, rond de 140. Uh, heeft ze wel de kwaliteiten voor? Ze heeft zeker de kwaliteiten ja. daarvoor. Uh, het is een, uh, een doorzetter. Het is iemand van de lange adem. Het is zeker... Zeker geen hardloper. Uh, dus het zal bij haar waarschijnlijk ook wat langer duren. Maar dus heel belangrijk hoe ze hier dit toernooi start. Als ze hier een rondje weet te pakken. Ja, dan, uh, dan, dan ben je spekkoper voor het hele jaar. Dan, dan heb je goede moed. Ja, en Rus is wel met afstand nu de beste tennisster van Nederland. Want Michele Kraatschek strande al in de eerste ronde van de kwalificaties. Ja, dat is niet het beste. Nee, uh, nou ja. Teleurstellend, met name voor haar, want uh, ja, we hebben er gezien bij de Masters, de Real Masters, dat won ze, dat toernooi in, in Nederland. Won ze van Rus in de finale. Was in weer hele goede doen. Uh, privé gaat het lekker. Uh, ja, ze had er zin in. Ze zegt 2010 wordt mijn jaar. Ze heeft natuurlijk de afgelopen twee jaar ook heel veel uh, ellende gehad privé. Maar ook veel blessures. Dat moeten we ook niet vergeten. En uh, ja, ondertussen als je dan twee jaar verliest in het internationale tennis. De rest gaat gewoon vrolijk door. En uh, die gaan vooruit. Dus ze heeft een achterstand opgelopen. En ja, dat gaat op een gegeven moment uh, ja, wel wegen in het, in het hoofd. En ja, als je dan eerste ronde verliest bij een Grand Slam in de kwalificatie. Weliswaar van een goede speels. Sabine Liseki uh, uit Duitsland, uh, Ja, dan is dat toch pijnlijk. Dan is dat uh, een teleurstelling waar ze denk ik wel een tijdje voor nodig heeft... om er overheen te komen. Ja. Bij de vrouwen geen uh, types als Federer en Nadal die er heel erg bovenuit steken. Dus interessant toernooi? Ja, bij de vrouwen is het natuurlijk al, al, al jaren een beetje uh, de oude generatie. Hein? Venus, Serena, Williams, Kleisters, ja en de nieuwe generatie, zoals Caroline Wozniacki... de huidige nummer één van de wereld, de Deense, pas twintig jaar. Zwona uh, Reva, ja, die, die, die Russin die het vorig jaar zo goed deed... met twee finale plaatsen bij een Grand Slam. Nou ja, dit jaar, uh, Serena Williams doet niet mee. Die is nog steeds aan die merkwaardige voet. Die teenblessure die ze ja, na Wimmelden opliep... is er nog steeds aan geblesseerd. Die is er dus niet. Dus dat opent deuren voor iedereen. En dan heb ik het over kleisters, heb ik het over Wozniacki. Hé, hey, nee, laten we die ook niet uitsluiten... Een de Australische. Natuurlijk met alle druk van de hele natie op haar schouders. Maar ze kan het wel. Ze is niet voor niks vijf van de wereld. Ze heeft het spel om het daar heel goed te doen. Venus Williams... Zevenvoudig Grand Slam winnares, net als Héné. Dat zijn eigenlijk de twee meest ervaren speelsters bij de vrouwen. Maar ja, nogmaals, het, het, het blijft een beetje de vorm van de dag. En misschien levert het ook wel een verrassing op. Goed, zometeen beginnen het dus over een paar uurtjes. En morgen als wij allemaal wakker worden... dan weten we dus of Hazen en de bakker in de volgende staan. Top. Dat klopt. Ja? Nee, ja, ja, weten we dat? Die ja. spelen 1 uur vannacht, dus uh, morgenochtend radio 1 journaal half 9. Kijk, dat bedoel ik. Dat wil ik even weten. <laughs> Marcella, wel en veel plezier deze week. Ja, ga. <laughs>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 Gebroken, geen geest meer die mijn dromen spoken. Eindelijk vrij. In de zon op een steen.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 Eindelijk vrij, eindelijk vrij, eindelijk vrij, eindelijk, eindelijk vrij. Yeah. Eindelijk vrij, Rob De Nijs. Kort, kort. Kevin Pauwos heeft in het Franse Pontchâteau... een wereldbekerwedstrijd Veldrijden gewonnen. De Belg versloeg zijn landgenoot Niels Albert in de sprint. Met zijn tweede plaats verstevigde Albert zijn leidende positie... in de wereldbekerstand. Gerben de Knecht was met de twintigste plaats de beste Nederlander. Bij de vrouwen was Marianne Vos in Pontchâteau de sterkste. Zij troefde de Duitse Hanka Koepvernagel af... Dat betekende voor Vos haar eerste wereldbekerzegen van dit seizoen. Sanne van Paasen kwam als vierde over de streep... en nam daardoor de leiding in het klassement over van de Amerikaanse Compton... die in Pontchateau ontbrak. Volgende week in Hogerheide is de laatste wereldbekerwedstrijd. Judoka Edith Bos heeft bij de World Masters in Azerbeidzjan een bronzen medaille veroverd. Bos verloor in de halve finale van de klasse tot 70 kilo... Van de Franse wereldkampioene Lucie De Kos, de latere winnares. Met haar derde plaats heeft Bos als eerste Nederlandse judoka een Olympische nominatie afgedwongen. Zwemmer Sebastian Verschuren heeft bij de Swimming Cup in Antwerpen zijn tweede overwinning geboekt. Na de 100 meter vrij won hij ook de dubbele afstand. Verschuren zom in België zijn eerste wedstrijden sinds de Europese kampioenschappen lange baan afgelopen zomer in Budapest. Hij brak in november een vinger. En miste hierdoor het EK en BK korte baan. Nou ja, gezonde vingers zijn volgens de verschuren essentieel. Je zwemt met, met je armen en met je vingers ja, pak je het water. Want je je wil zo, zo groot mogelijk stuwvlak hebben. Van voor tot achter wil je, ja, wil je in feite zo, uh, zoveel mogelijk water pakken. Ja, dat begint met je vingers en dat eindigt met je vingers. En als dan je vinger in een plastic zit ineens, dan, uh, of, of gebroken is en helemaal niet meer het water in kan, ja, dan is dat. Uh, ja, finest voor, uh, voor het zwemmen. Edwin van Kalker is bij wereldbekerwedstrijd in Eagles in Oostenrijk 16e geworden in de viermansbob. Gisteren eindigde hij op dezelfde plaats in de tweemansbob. Van Kalker maakte in Oostenrijk zijn rentree in het wereldbekercircuit... naar de mislukte Olympische Spelen in Vancouver vorig jaar. Het duel tussen Anis Giri en Jan Smeets is bij het Tata Steel schaaktoernooi onbeslist geëindigd. De twee Nederlanders kwamen in de tweede ronde van het evenement in Wijken aan Zee remise overeen. Smeets deelt voorlopig de leiding met de Indiër Anans en de Amerikaan Nakamura. Ook zij hebben één winstpartij en één remise achter hun naam staan. De waterpoloosters van Polar Bears zijn verrassend doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions Cup. De landskampioen won de laatste groepswedstrijd in Florence van het Franse Nancy... en schaadt zich zodoende bij de beste acht ploegen van Europa. En golfer Floris de Vries is op een gedeelde 13e plaats geëindigd... bij de Johannesburg Open. Zijn beste klassering tot nu toe in een toernooi uit de European Tour. De Vries had 71 slagen nodig voor de vierde ronde... en kwam daarmee op een totaal uit van 276, acht slagen onder par. Hij blijft in Zuid-Afrika om kwalificaties voor het Britse Open te spelen. De zuid afrikaan Schwarzel won het toernooi in Johannesburg... met een totaal van 265 slagen. Het grootste cricket-toernooi ter wereld, de Cricket World Cup, begint over ruim een maand. En Nederland doet mee, maar het zal waarschijnlijk voor de laatste keer zijn. Vandaag had de Nederlandse selectie een teambeeldingsdag. Steven Dalenboud was erbij. En de fitnesschallenge houdt in. We gaan zes verschillende oefeningen doen. Als eerste gaan we wall sit doen. Ja, het mag dan wel teambuilding heten, maar gezweet zal er worden vandaag. De Nederlandse selectie is bijeen in een sportschool in Amsterdam. Over twee weken reist de ploeg af naar India, waar de World Cup zal worden gehouden. En dus staat alles in het teken van dat toernooi. De voorzitter van de selectiecommissie, Darren Murray. We and en zetten now voor de World Cup, die is slechts drie... We zijn op de road in twee weken. We gaan vandaag uit en beginnen onze preparatie. Um, so, de World Cup's is right op onze doorstip en dat is wat we on at the moment. Handen vast in een omgekeerde greep, armen 90 graden blijven hangen en benen opgetrokken. Ook max Maximaal 5 minuten. Als je dat kan dan... Uh... Opmerkelijk genoeg zal de komende World Cup waarschijnlijk de laatste zijn waaraan Nederland meedoet. De internationale cricket federatie heeft namelijk besloten dat het aantal deelnemende landen terug moet van... 14 naar 10. Nederland, als klein cricketland... kan zich dan vrijwel onmogelijk nog voor een World Cup kwalificeren. Een van de spelers, Bas Zuiderend. Daar ben ik in, in dat op zich ook rauwe om, Want ik vind eigenlijk niet dat ze dat zomaar kunnen doen. En het is de macht van de sterkste die, en de grootste die gewoon zeggen... goh, wij willen dit feestje voor onszelf houden. En we willen alles uh, wat uh, uh, aan de weg timmert... Uh, uh, willen we zeg maar een beetje buiten houden. Ja, als, je, als je het zo uitlegt, klinkt het als een, als een slechte ontwikkeling voor, voor de sport. Ja, dat dat vind ik wel, ja. Ze zijn heel erg bezig met de, zoals we het noemen, de globalisation of cricket. Dus overal in de wereld, ook in China. Cricket uh, wordt ook steeds breder uh, gespeeld in, in landen waar je nog nooit van hoort dat ze cricket spelen. Dan wordt ook cricket ontwikkeld. Maar dan een, een, een, een keuze maken om op het allerhoogste uh, wat haalbaar is in één keer de landen terug te dringen... past in mijn ogen niet in het verlengen van, van het beleid wat ze de laatste jaren gevoerd hebben. Dus vind ik heel vreemd. Hallo. Ben je in het zakken? Zit met Zakken! I'm bigger. Obviously, we've got an impact. Uh, and every game we want to play, we want to impact and, and, um, you And know, put out a performance there. And uh, you know hopefully, cause some upsets. You know, on the stage we're playing, obviously, is a, uh, a massive stage. And um, if we do that, it's obviously... Uh, het is dus zeker een issue, zegt Murray. De Nederlandse ploeg wil op het veld gaan laten zien wat ze waard is... en dat de beslissing om de kleinere landen, de zogenaamde associates, te weren... een foute beslissing is. Moedasar Bukhari denkt trouwens op dit moment heel ergens anders aan. Hij denkt aan... niet, vermoed ik. Ja, aan push-ups, terwijl je met je rechterhand je linkervoet aantikt. Of zoiets. 32. Oké. Dit is nou het leukste van cricket? Dit? Nou, niet echt het leukste. Cricket is... Met bowl en bed is leuk. Hè? Ja. Maar dit hoort erbij. Dit is dan wel een beetje... Hiermee kunnen we ons cricket wel veel verbeteren. We hebben veel meer energie en kracht om weer te gaan trainen. Dus dit helpt ook veel. je hoofd naar boven. Jesus Christus. Het is zoveel zwaarder dan kikken, hè? Steven, ga jij nog uh, meedoen vandaag met de fitness-sessie? Nou, ik wil deze oefening wel even proberen. Uh, vijf minuten? Vijf minuten moeten halen zijn. Nou, laten we inzetten op twee. Twee, oké. Okay. Ja? maar ja. moet jij even alle spullen vasthouden? Nou ja, willen, willen, dat is misschien iets te veel gezegd. Laten we het eerst nog maar eens hebben over die, uh, die World Cup. Nederland won twee jaar geleden een zogenaamde 2020-wedstrijd. Van grootmacht Engeland. Zou zoiets nu weer kunnen gebeuren? Wat is er straks mogelijk in India? Teammanager Ed van Nierop. Nou, we hopen op één wedstrijd winnen. Uh, ik denk dat het een stapje te ver is om aan de volgende ronde te denken. Maar we zijn uh, verschrikkelijk goed bezig met de voorbereiding. En ik, uh, ik mag haast wel zeggen dat ik uh, hoop en ik ga ervan uit uh, dat we een uh, kleine stunt kunnen, kunnen veroorzaken tegen WK. Belangrijk is om door te blijven aan. Doorademen. Ja. Als je stopt met ademen. Is dat is het door. Oké. Okay. Oh, dit... Erik Swarzinski, gaat hij het halen? Twee minuten? De vorm ziet er wel goed uit. Dus uh, ik denk dat hij het haalt. Ik vraag me ook af wat ik eigenlijk probeer te bewijzen hier: <laughs> je mannelijkheid. Dat <laughs> <laughs> uh, was. <the> man? <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Steven. Fajuster. Fajuster. Dankjewel, dankjewel. Wow, ja, dat is motiverend. Ik strompel de fitnesszaal uit na twee lange minuten bridge. Iets wat deze cricketers uh, vijf minuten vol hielden. Terug naar de bar, terug naar de cappuccino, terug naar Bas Zuiderend. Want voor hem wordt deze World Cup extra speciaal. Vijftien jaar geleden maakte hij als broekie tegen Engeland 50 runs. En werd daarmee wereldberoemd in het cricket. Die wedstrijd was op uh, 22 februari. In komende maand speelt Nederland opnieuw tegen Engeland. Precies, zal het dezelfde datum zijn, of niet? Ja, okay. precies 15 jaar later. Oh, dat is echt, ja. Dat, is de, ja, dat zijn dan weer hele mooie uh, uh, statistieken, of uh, tenminste, gegevens, zeg maar. En uh, ja, dat is uh, misschien voorbestemd. Dus uh, ik kijk er naar uit. Wat, wat, die wedstrijd in 96 tegen Engeland. Kun je aangeven? Wat het, weet je dat, wat, wat het heeft betekend voor jouw carrière en uh, de slinger die het aan jouw carrière heeft gegeven? Nou ja, je bent in één keer van een uh, ja, ja, onbekend Nederlands uh, uh, scholier. Uh, sta je een soort van op de kaart. En mensen die denken, hé, hey, er kan in Nederland best wel gecricket worden. Zoals dat voor meerdere jongens. Uh, God, ik heb Klaas-Jan van Noordwijk toen de tijd... Die, die een fantastische prestatie neerzette. Die, uh, mensen zagen dat ook. Die dachten, hé, hey, er zijn Nederlanders die kunnen cricketen. En uh, ja, ik was jong en het was vroeg in mijn carrière. Uh, en voor mij lag er dus nog heel veel in het verschiet. En uh, daar heb ik toen ook... Uh, uh, yeah, uh, uh, gebruik van gemaakt en uh, het voorrecht gehad om, om, om meer met mijn sport uh, te doen. En uh, ja, dat was een mooi uh, uh, een, een mooi podium, zeg maar, van waar ik uh, verder kon, uh, kon gaan. En uh, ja, dat uh, het heeft een hoop voor me gedaan. En, oh ja, mocht Nederland een wedstrijd winnen, minimaal één, dan zien de lange grijze manen van manager Ed van Nierop er straks heel anders uit. <laughs> ja, er is een kleine weddenschap uh, gaande dat als wij een wedstrijd winnen, dat mijn uh, uh, grijze haar uh, blond geverfd uh, moet gaan worden. Dus ik, uh, ik, ik kan zeggen dat ik daar niet echt op hoofd, maar aan de andere kant lijkt het me wel spectaculair om eens te zien hoe ik er in het, uh, met een blonde toi uh, uitzien. Diamonds, Don't forget me. Voetbal vandaag. Excelsior heeft een oefenwedstrijd tegen Heerenveen gewonnen. De ploeg van trainer Alex Pastoor was in het Abelensa stadion met 2-1 te sterk. PSV'er Jonathan Rice wordt over anderhalve weken naar Amerika aan zijn knie geopereerd... door de bekende dokter Richard Stedman. Ruud van Nistelrooy en vele andere bekende voetballers lieten zich in het verleden ook door Stedman helpen... Rijs scheurde vlak voor de winterstop tegen Rodier C... zijn voorste en achterste kruisband en de mediale band van zijn rechterknie. De Braziliaan komt dit seizoen vanzelfsprekend niet meer in actie. Rezit Schuurman van Heracles keert komende zomer terug naar Ahead Eagles... de club waar hij zijn loopbaan als profvoetballer begon. De 31-jarige Schuurman tekent in Deventer een contract tot en met juni 2013. Schuurman speelde sinds de zomer van 2009 bij Heracles. Oezbekistan en Qatar hebben in Doha de kwartfinale bereikt van het toernooi in de Azië-cup. In groep A versloeg Qatar rivaal Kuwait met 3-0. De Oezbeken hielden China op 2-2 en werden daarmee poolwinnaar. Stijnschaars staat op een keerpunt in zijn voetballeven. Na negen jaar betaald voetbal bij Vitesse en AZ... denkt de middenvelder klaar te zijn voor een nieuwe stap. Die had hij deze winterstop al bijna gezet. wil wilde Schaars graag inlijven... Maar de voetballer besloot om niet te gaan. Stijnsgaars. Ik heb erover nagedacht. En uh, Paneutel was inderdaad uh, zeer geïnteresseerd. En uiteindelijk toch uh, de voorzien en tegens een beetje tegen elkaar afgezet. En uh, nou, tot de beslissing gekomen dat uh, dat toch niet de club was uh, waar ik heen wil. Jullie voorzien en tegens met ons delen een beetje? Nou ja, het is, het is een grote club. Je kunt, uh, een volksclub. Je kunt een beetje vergelijken met Feyenoord. Alleen dan nog uh, wel de goede jaren. Spelen bij elk jaar het kampioenschap. Uh, vaak Champions League. Uh, het leven is daar ook wel goed natuurlijk uh, voor je familie. Dus uh, ja, dat, dat zijn allemaal pluspunten. Uh, de, de, de minpunten zijn dat het vaak uh, uh, ook een, een, een deel corruptie omheen hangt. Uh, uh, het is niet de meest aansprekende competitie. En uh, dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste aspect. Ik wil gewoon naar de, naar de Engelse, Duitse, Spaanse of Italiaanse competitie gaan als ik uh, uh, Nederland verlaat. En, uh, nou ja, daar uh, dat behoort uh, Patrick Neikers niet toe. Dus blijft Stijn Schaars in Alkmaar? Of heb je nog zoiets de komende weken van ja, we zien wel? Nou ja, sowieso. Uh, ik heb vanaf uh, afgelopen zomer gezegd dat, uh, dat ik opensta voor, voor een nieuwe avontuur. Nou ja, daar, uh, dat blijft zo. En uh, mocht er een interessante club komen waarvan je denkt... Uh, ja, daar... Uh, um... Wil ik over nadenken en uh, die kan dan met de club uitkomen, ja, dan kan er nog altijd iets gebeuren. Maar ik heb het prima naar, naar mijn zin nog steeds. En, uh, ik bereid me gewoon voor met AZ om, om het tweede seizoenshelft in te gaan. En uh, ja, Mocht er iets komen, dan, uh, ja, dan kan het altijd bespreekbaar worden. Maar uh, dat is gewoon nu niet aan de orde. Ik heb het nog steeds prima naar mijn zin. Ze hebben me altijd goed behandeld, uh, ook uh, toen ik lang gepasseerd was. Dus, dus, Ik heb niet iets van ik ga de kont in de gooien en, uh, en uh, ik ga me... Ja, anders gedragen, anders opstellen, naar de club toe helemaal niet. Uh, ik heb gewoon tot 2012, en uh, wat ik aangegeven heb, ik zal hier niet meer verlengen. Maar uh, ik speel gewoon nog voor AZ. Is dat, dat gevoel, hè, van ik, ik ga hier niet meer verlengen, is dat gevoel ook een beetje versterkt tijdens het WK? Als je dan op een hoger niveau traint en met jongens, jongens praat, dat je denkt van ja, ik wil een stap maken. Ja, misschien ook wel natuurlijk. Je ziet ook om je heen. Uh, uh, je hoort verhalen uh, um, van, van buitenlandse ervaringen, uh, andere clubs, andere culturen, uh, andere steden. Uh, maar ook, ja, je bent nu op een leeftijd. Ik heb uh, een gezin met twee kinderen, vrij stabiel allemaal. Uh, als die stap komt, dan weet ik ook dat het, uh, dat het allemaal gelijk goed zit. En, uh, dus ik ben er nu ook, uh, nu ook klaar voor. Dus als het komt, dan is het niet zoiets van dat het ons overvalt... En, uh, nou, dat is mijn zesde seizoen bij AZ, dus uh, op een gegeven moment heb je daar de keuken natuurlijk ook wel uh, gezien. En dat is niet erg, want uh, het, is, het is een prima keuken. De AZ is gewoon een mooie club, maar ja, je, je wil ook wel een keer verder kijken. Nou ja, dat kan uh, nu gebeuren in de winter, dat kan in de zomer gebeuren. Maar het kan ook nog zo zijn dat ik mijn contract uitdien. Zo naar AZ gaan, want dat is tenslotte nog steeds uh, je werkgever. Is, ja. is er tevredenheid uiteindelijk bij AZ over de eerste helft van het seizoen? Dat denk ik wel, ja. We hebben natuurlijk een moeilijke start gehad... Uh, veel jongens die uh, toch met de WK te maken hadden, die, die dan weer even vakantie kregen... en die dus uh, een rustperiode nodig hadden en daarna weer uh, opgetraind moesten worden. En dan zie je toch dat de jonge jongens die het overigens heel goed gedaan hebben... want we speelden op zich goed voetbal, alleen dat die net niet het verschil konden maken. Ja, en dan speel je veel wedstrijden gelijk, haal je weinig punten. En op een gegeven moment uh, ja, dan is, dan, dan zie je naarmate het uh, eerste seizoen zelf voordat, dat, dat de ploeg op elkaar ingespeeld raakt... dat de jongens die uh, weer ingepast zijn, die van het WK terug zijn... en dan zie je gewoon dat je een hele stabiele ploeg hebt... Wanneer heb jou als speler van AZ geaccepteerd dat uh, het elftal wij je in zat kampioen werd... en dat Champions League speelde en dat eigenlijk he, om de prijzen zou gaan spelen de komende jaren... een noodgedwongen een stap terug moest doen en dus ook het ambitieniveau moest Ehm uh, Ja, ik had uh, na het WK wel zoiets van, uh, ja, uh, wat gaat dit worden? Weet je? je verkoopt 50 goals met, uh, met Lens, Elam uh, Dewey en uh, Dembele. En je laat een uh, ex-international gaan, uh, David Manus de Silva, zijn gewoon vier basisspelers. En uh, ja, toen had ik wel zoiets van, nou, uh, dan, uh, dan, dan gaat de AZ wel een stuk achteruit. Maar ja, dan ga je de voorbereiding in en, en uh, dan ga je trainen met de jongens. En dan, dan merk je gewoon dat andere jongens het gewoon weer oppakken. En zo blijkt het vaak ook te zijn, omdat je een goede opleiding hebt. En je hebt een paar andere jongens kunnen halen, zoals een 4G, uh, Marcellus en uh, Valkenburg. En dan zie je dat het toch weer een goede groep staat. En, uh, we hebben wel even wat aanpassingsproblemen gehad. Maar ja, dat is logisch als je een paar nieuwe spelers moet inpassen. Maar vrij snel loopt het alweer. En ja, denk ik dat dat, dat dan vanzelf gaat, die acceptatie. Is er veel veranderd bij, bij, bij AZ in vergeleken met die tijd? Want wat merk je daarvan? Nou ja, kijk, het enige grote verschil vind ik als je puur op de wedstrijden afgaat... is dat we toen veel makkelijker wedstrijden beslisten. We hadden natuurlijk zoveel individuele kwaliteit. Als de tegenstander kwamen op 1-0, als de tegenstander dan uh, iets ging forceren, dus uh, nog meer risico ging nemen, ja, dan werd het ook snel uh, mijn account 2-3-0. En dan was het gelopen. En nu blijft het vaak 1-0. Dus de, omdat we dat verschil dan net niet kunnen maken, spelen we het net niet goed uit. En, en daar moeten we in verbeteren. En, uh, en, uh, ja, dan zie je gewoon dat je net even iets minder individuele kwaliteit had als vroeger. Maar, of, of vroeger voorheen. Maar dat is niet erg. Want ik vind bijvoorbeeld ons positie wel heel goed verzorgd en echt een hele goede ontwikkeling in. En iedereen die erbij betrokken raakt. Als je dan ook nog even een 2-0 kunt gaan maken, als je dat kunt gaan doen, dan denk ik dat je goede stappen maakt.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 Crystal, Golden Days. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Een in de Premier League. Daarbij Tottenham Hotspur tegen Manchester United en ook nog eens drie derbies. Correspondent Arjan van der Oost. Arjan, goedenavond. Laten we beginnen met de koploper. Hoe deed Manchester het? Ja, verdedigend uitstekend, maar uh, ja, aanvallend waren ze duidelijk de mindere van de Spurs... Ja, die dit seizoen toch laten zien dat ze heel mooi aanvallend uh, voetbal kunnen spelen. Dat lieten ze ook vandaag weer zien, zeker in de eerste helft. Uh, we zagen een paar mooie aanvallende acties. Maar uiteindelijk uh, raakte niemand uh, het net. Het, werd, uh, het bleef 0-0 en zo kan het dat Manchester United al het hele seizoen ongeslagen is. Uh, ze spelen uh, zelden mooi, halen vaak gelijk spelen... Maar verliezen nooit. En daarom staan ze dan ook bovenaan de ranglijst, ook vandaag weer. Ja, zonder dat ze eigenlijk hun beste spel hebben laten zien uh, tot nu toe dit seizoen. Maar we weten uh, van United dat het een uh, typische dieselmotor is. Die komt meestal pas in de tweede helft van het seizoen op gang. Ja, dus dat ze nu al bovenaan staan, is voor de club van Alex Ferguson natuurlijk een uh, uitstekende uitgangspositie. Ja, Tottenham Hotspur, dan vraag je altijd af, uh, hoe doet hij het, Rafa van der Vaart? Ja, weer goed. Hij is uh, nog steeds erg in vorm. Uh, creëerde van hele mooie kansen vandaag. had ook een penalty moeten krijgen toen hij in het uh, strafschopgebied... aan zijn shirt ontblaag werd getrokken door Vidic. Maar het mocht niet zo zijn vandaag. Uh, ook hij kon niet het doel vinden. Maar hij speelde wel een hele degelijke wedstrijd. Manchester verspeelt punten. Uh, wat is dan nu de grootste rivaal voor de titel? Ja, op dit moment toch wel Arsenal en Manchester City. Beide ploegen wonnen dit weekend. Arsenal vrij eenvoudig met 3-0 van West Ham. City won met 4-3 van Wolverhampton. Ja, beide ploegen zijn ook in vorm op dit moment. Heige Manchester in de nek. Want de afstand tot de koploper is helemaal niet zo groot. Sterker nog, City heeft evenveel punten als Manchester United. Al hebben ze een paar wedstrijden meer gespeeld, dat wel. Natuurlijk mogen we Chelsea en ik denk zelfs ook Tottenham Hotspur niet afschrijven. Maar uh, zeker Chelsea verkeert wel in een hele ernstige vormcrisis op dit moment. Uh, ze wonnen dit weekend wel met 2-0 van Blackburn. Maar dat was pas ja, hun tweede overwinning uit de laatste acht competitiewedstrijden. Dus op dit moment Arsenal en Manchester City, de grote rivalen. Nou, ik zei het al, drie derby's. Uh, de beroemdste daarbij, misschien wel de beroemdste van Engeland, is de Merseyside derby. Hè? Ja, Liverpool tegen Everton. Uh, dat zijn meestal uh, ja, wel spannende wedstrijden hoor. Maar veel passie natuurlijk. Ja, en Liverpool, die vandaag dus thuis speelde... laat zich zelden op eigen veld verslaan... door de stadsgenoot van de andere kant van de rivier. Maar ik denk dit seizoen dat elke club in de Premier League... wel het gevoel heeft dat ze Liverpool kunnen verslaan. En dus ook Everton. En Everton had ook vandaag echt wel degelijk kunnen winnen, hoor. Waren het niet dat uh, Dirk Kuyt uh, een gelijkspel eruit sleepte. Uh, de Nederlander... Uh, speelde in afwezigheid van aanvoerder Gerard, die geschorst is... een hele belangrijke rol vandaag. Nam zijn team bij de hand. Was ook betrokken bij het eerste doelpunt van Liverpool. Hij probeerde binnen te koppen. Werd tegengehouden door de keeper. Rebound van Kuyt, weer tegengehouden. Maar de tweede rebound van Merlis. ja die vond wel het net... En het was Kuit zelf die het tweede doelpunt in de tweede helft scoorde via een penalty. Ja, en daarmee kwam Liverpool weer langs zij. Werd, Dus het was ook de eindstand 2-2. Uh, maar ja, de nieuwe coach Kenny uh, Dalglish heeft nog niet kunnen winnen. En Liverpool, daar gaat het nog steeds niet best mee hoor. Ze is nog maar vier punten verwijderd van de degradatiezone. Ja, dertiende staan ze. Uh, en ze denken aan versterking. Dat klopt, uh, tenminste, als we de Sunday Times uh, mogen geloven. Dalglish, dat is uh, bekend, heeft geld gekregen om uh, in deze transferperiode nieuwe spelers aan te trekken. Nou, vandaag lazen we in de Sunday Times dat ze een bot hebben gedaan op Mark van Bommel van Bayern München. Die mag daar vertrekken. Uh, we weten dat van Bommel in het verleden heeft aangegeven dat hij graag in de Premier League wil spelen... Maar er is wel concurrentie uh, voor Liverpool, want ook AC Milan schijnt de Nederlander te willen hebben. Ja, en dat is wel een club die in de Champions League speelt natuurlijk, en Liverpool niet. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak dat uh, Van Bommel het kanaal gaat oversteken, uh, denk ik. Blijven er nog uh, twee derbys over, Arjen? In, in kort, hoe verliepen die? Ja, ever, um, uh, de, de, je had de, de, de Noord-Engelse derby tussen Sunderland en Newcastle. Ook meestal wel een spektakel en dat verwachten we ook vandaag weer. Zeker na de eerdere wedstrijd eh, tussen beide ploegen die in 5-1 eh, eindigde voor Newcastle. Dus Sunderland had wel wat recht te zetten. Maar ja, bijna hadden ze weer de wedstrijd verloren. Eh, want tot de blessuretijd leidde Newcastle met 1-0. Totdat Sunderland net voor het sluitsignaal de 1-1 aantekende. De andere derby, de Midlands derby tussen Aston Villa en Birmingham... Ook dat was 1-1. En zo werd het een zondag van gelijkspelen. Want alle wedstrijden vandaag eindigden in een gelijkspel. Arjan van Dorst, dankjewel. Bijna het einde. Het is het einde van Langs de Lijn. Ik kan u vertellen dat Barcelona in Spanje won met 4-1 van Malaga. Magistraal Ibrahim Affelai verving Iniesta. En in Italië verspeelde koploper AC milan punten. Zo direct het oog met Joris Luijendijk. Waarbij het betreft tot de volgende keer. Dag.